Het was hartstikke gezellig, hoor, dat weet je ook. Maar voordat we er waren... Laat me raden. Mees raakte de weg kwijt. Hm? In één keer raakte dat aan. Hij had de tom-tom ingeschakeld en op de afsluikdijk begon die al. Waar is het bord met naar de boot? Waar is dat bord? Ik wil een bord. <talen> ja. Dus op een gegeven moment zeg ik... Ik zeg, mees, zeg ik... Lauwers oog is naar links... Daar staat het. Nog 22 kilometer. Maar ja. Gebeurt. Zei de details besparen, maar op een gegeven moment zegt die Tom Tom daar midden op een kerkplein bestemming bereikt. Geen boot te bekennen. <lacht> nou meesvloeken. Ik zei maar niks. <lacht> Uiteindelijk reden we met 180 over de daken, om het <lacht> <lacht> toch nog te halen. <lacht> en, en op het nippertje. <lacht>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 Ze zouden een goed stevig hek moeten zetten om dat hele ware liefdepunt te Nou ja, stel gekken. je gekke. Oh, nou, vertel eens. Ja, vertel. In godsnaam. Toos, doe mij maar een jonkie. Nou, met jonkie komt er aan, Leo. Weet je wat je zou moeten proberen, tante Avi?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 en aan het eind van de avond heb iedereen iedereen gesproken en kan je op een papier invullen voor wie je belangstelling hebt. Als die ander jou nou ook hebt ingevuld, nou bespreek je wat af. Daar heeft dan helemaal geen trek in. Om op zo'n manier kennis aan iemand te krijgen. Zit, krijgen we dan. Waar moet je je daar dan voor inschrijven? Mens, doe gewoon. Je leent je toch hopelijk niet voor zo'n veemarkt. Hmmmm. Maar je toch allemaal de kleur. Hallo? Die is snel weg. Dan hangt hij nog een stoel boven de bar. Nou, ik krijg af en toe gewoon geen hoogte van die man. Wie je dat wel geloven? Treft hij nou ineens? Al sla je me hartstikke dood. Goedemiddag, kan ik weer... Hey, Hé, Leo. Wat is goed met Wat, wat nou? Ach, niks. Vrouwen. Pst, ja.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 Nou, dan zeg je tegen moeder de vrouw. Uh, ik moet uh, voor mijn werk een beetje naar Parijs. Ondertussen zit je lekker in je hotelletje in Amsterdam. Nou, dan loop je even langs studio Palfrenier. Ik heb hier de Eiffeltoren als achtergrond. Daar ga je voor staan. En dat is je bewijs. He, of, of Milaan heb ik. Of, of, of uh, de Sint-Pieter. Alles. Ik heb alles. U vraagt. Wij draaien. Waar gaat het naartoe in deze wereld? Als zelfs de liefde al grauwe handel is geworden. Oh. Oh, nou. oh, Toos. Ik, ik weet het echt niet, hoor. Of dit nou wel zo'n goed ja. idee was. Laten we nou gewoon naar beneden gaan, naar de kip. Dat speeddate wordt hartstikke leuk, tante Ali. En we hebben je nou al ingeschreven. Oh. Ja, ja. Hier, neem een lekker glaasje wijn. Ontspannen. Dan laat ik je de jurkjes zien. Oeh. Mm. Uh. kijken, hoor. Hmm. Oh, deze zwarte ja. met kant, die zegt uh, Ik ben een dame, okay. maar wel eentje met wie je een leuke avond kunt hebben Oh, kijk hier, die rode, die is eigenlijk wel wat aan de blote kant En wekt ja, en misschien de verkeerde indruk voor de eerste onderdruk nou. um. oh, deze blauwe, deze is perfect ja. voor een eerste ja, indruk ja, ja, ja. Die laat zien dat je smaak hebt ja.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 Ik sta aan de zijkant en de Ali is nog bezig. Ze moeten er nog twee, geloven. ik. Sanger. Eh, Nou, nog eentje dus. Dat is de bel dat ze moeten doorschuiven. Gauw op met zeuren. Over een half uurtje ben ik weer in de kip. oh, -oh. En, en Mees? Als je om me heen kijk... dan weet ik één ding heel zeker, lieverd. Dit zou ik never, nooit, niet kunnen. Laat me alsjeblieft nooit alleen...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 Met die herenhandtas en bijpassende Zweedse malen. Nee, nee, nee. Nee, nee niet die kale. Nee, die daar loopt. Die met die volle kop met haar. Mm, de lekkende pinnen dus. Lijkt me nogal een zwijksnoer eigenlijk. Nee zeg, jij bent waterdicht. Hallo. Nou, dag hoor. Hé? Tante Nee. Tante Ali. Ja, ja, doos en toen... Ze bleef maar me met die venster klippen. Dus ik ben maar vast naar huis gegaan. Ja, kom jij maar bij je mannetje hoor, Toeske. Geen lekkende pen te nee. zien. Nee, maar die geblokte spinsen die je altijd aan hebt, die gaat er mooi uit. Manny! Ja. Manny, Manny, oh, goedenavond. Geef mij maar een biertje. Zeg, weten jullie wat er met Leo is? Nee. Hij heeft de hele avond in mijn studio gezeten en zei geen stom woord. Hij zat behoorlijk in de weg met zijn depressieve bakkers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 Er is niks zo kwaadaardig als een vertorende echtgenote, Mani. Was jij niet aan het speeddaten? Chaperone. Ik was chaperone, Mani, Maar het blijkt dat tante Ali zichzelf heel behoorlijk in redde. Ja. Ja, dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Ja. Arme man die je tegen Ali moet opnemen. Ja, die ligt zo'n kereltje rauw bij een koppie slappe thee. Ja. Ik weet het niet vaak. Die vindt waar op het laatst mee te praten, dat voor ik... Tante Ali! Hé, hey, hey, hey, hey. hey, hey, tante, hey, hey. tante Ali, Hallo. Hallo! Hoe gaat het? Uh, tante Ali? Tante Ali, wat is er gebeurd? Oh, ik heb een afspraakje. Hè? Ja, ja. Met Jan. Ah, nou. Dan ga ik even naar de wc. Dank de man. Denk erom dat je niet meer begint, Teus. Hij komt bij me eten.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 Zeg jij nou ook eens wat? <laughs> ik kijk wel uit. Wat kan ik voor u inschenken, tante oh, oh, Ali? Doe maar een rode port. Dat brengt mijn Jan ook. En geef Mami ook een drankje van me, hè? Oh. En nou, zullen we dan het menu even doornemen, jongen? Uh, kom. Oké. Okay. Wat dacht je van me? Je hebt hem niet gezien, mensen. Ja. Marra, die Jan de Man, dat is een glapend van het zuiverste water. O oh, ja. We moeten het tegenhouden. Straks zit je met zijn benen bij tante Ali onder de tafel. Dat zijn onze zaken niet, Tooske. Ja, maar... En volgens mij ben jij degene die haar dat hele speeddating heeft aangebracht. Eh, fijn hoor. Ik hoopte toch al zo dat je daarover zou beginnen. Nou, houd erover op. Je begint al net zo gestoord te klinken als Leo. Leo. Ik kan Leo inschakelen. Hm? Als ik aan hem vertel wat dat al van plan is... dan denk ik dat vrijdagavond nog wel eens een verrassing zou kunnen worden. Oh. <middels>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 En mijn eigenste broer staat in mijn keuken... mijn dure cognac weg te tetteren als de kat van oma Willem. Dit is geen cognac, dit is chefzak. Ja. Jij ook eentje, mees? Of ik wat van mezelf wil drinken? Ja, waarom niet? Ja, om ik even. Intussen duwt hij onze tante Ali met zijn vis... Samen. Regelrecht de armen in van die uitgekoopte bal van die Jan de Man. <laughs> Je lijkt Leo Bloeporn wel. Die zit precies hetzelfde in zichzelf te mompelen aan de bar. Oh, Zit uh, Leo in de kip? Weet je wat? Laat jij maar lekker even bij Mani, hè? Neem nog een lekker konjakje van me. Mm -hmm. Dan gaan ik onder wel eventjes een babbeltje met Leo maken. Dat is mijn bed. Leo?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 Eh, trouwens, hé, hey, nog even over die... Oh. Ah, mijn soufflé! Oh. Soufflé flambé! Ah, mijn keukkuit! Mm. Hey, je zeker dat we dit moeten doen, Toos? Is de paus katholiek, Leer? Wat? Ja. ja, ik weet zeker dat we dit moeten doen. Zorg jij nou maar dat je nasluiting in de kapperszak blijft, hè?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 Oké, okay, let even goed op. Ja? Dit is de zalm, ja. dit is de soufflé mm -hmm. en dit is een verrukkelijke bouillabaisse. Ja? Ja, nou, ik ben erbij, dus dat komt wel goed, hoor. Mooi. Wa waarom wou ze eigenlijk per se dat jij het kan brengen en niet... Ja, ik? dat weet ik ook niet, hoor. De zenuwen zeker. Nou, dan, uh, dan ga ik even, hè? Oké. Okay. Hey, tafeltje, dekje en meteen weer omkomen, hè, Tooske? Afgesproken? Adieu.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 Ik weet het ook niet meer. Oh, ah, toerske. Ja, Mag ik even een handje? Wat vond u van mijn saumon en croûte à la julienne de légumes? Ik wil het er niet over hebben. Hoezo? Hé, hey. wacht eens. Wat, wat is dat nou voor een foto? Oh, het leek pa wel een leuk idee om mijn klanten in dammerkostuum voor de Eiffeltoren te zetten. En, en de Sagrada Familia. En de Acropolis. Daar gaat mijn gouden handel. Maar, maar, maar, maar dat is John. Mijn John. Ja, mijn man. Laat zien.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 Uh, Toos, dek de tafel. Oh, ik ga al, ik <laughs> Ja, jongens, vanavond eten we saumon en croûte à la Juliana de Léjumé. <laughs> He? Toch? Het, het, oh, Léjumé. En, en uh, Leo, Leo, kom. Hier. In dat pak mag jij vanavond naast me komen zitten, hè? Mijn kapitein. <laughs> ja. Zal ik wat inschenken? Oh, ja. Nee,